Zingen we nu uit de vijfde, zesde persoon. En daarvan het eerste, tweede en derde vers. De lofzang klimt uit zal. Tot u met stil Daar zal men u, oog op betalen. Geloft een dag Wij dag. Ga je oort die wijl verwachten. Oord de er derge gebeen, Die zullen allerlei geslachten. Oudmoedig tot u treinen. Een stroom van ongerechte tegen, Had overhand tot mij maar ons weer overtreden, overtreden en zuiverd gij wel zalig dien ga je verkozen, verkoorden die gaat al het aarts doet naderen uw eilst en mooi. ja wonen in uw huis en het derde daar zal om het goede van uw woning verzaderij op mij wij noemden de 65e samen het eerste tweede en het derde vers en inmiddels krijgt u gelegenheid uw liefde gaat te zonderen voor uw welbekende doelijden Enige liefde medereizigers naar het stille graf en de nimmer eindigende eeuwige. We hebben daar ze even opgezongen uit de 65e derpesalmen. De lofzang klimt uit, zie aan, tot u met stil omzacht. Dat is een psalm van David. En er ging David weer teruggeleid. Na die ogenblikken dat hij uit moest roeven. Een stroom van ongerecht vergede. Die had overhand op mij. En als hij dat niet geleerd had. had dat eerste werd hij er nooit gedaan. Zou de heading van die psalm. In de 65ste, dat hij verband met het tweede. En wat zegt hij daar dan geliefde? Wel zalig dien het verkoel, die uit al het aardsch gedruim doet na. Het is al zo ontzaglijk groot geliefde, als we geboren worden op het erven der kerk waar wie iedere zondag mag horen het evangelie maar ook de weg dat de Heere nog een weg heeft ontsloten voor een doodgeval Adamskind, wederom gebracht kan worden in een verzoende betrekking met een drieënig God in de volzalige gemeenschap maar dat is een eenzijdig, een soeverein godswerk. Ja, daar is niets van de mens bij. Nog geen traan, geen gedachte, geen gebed. Maar het is het die eeuwige soevereine, een gewande gods. is die kerk uit voortgekomen. En u zegt de dichter wel zalig, die ga je hebt verkoren. Die uit al het aards gedruimt, uit de moeras der zonden en ellende. Daar roept God zijn kerk en moet ze naderen. En nu gaan ze naderen. Doet naderen en nu haalst hem oren. O die ogenblikken. Ja dat God zich met de mens gaat bemoeien. Maar het is toch niet genoeg. Dat naderen is toch niet genoeg. Want God tekert er hierheen en daarheen. Al die die lief gehad heeft alleen. Onder dat zegel, de verkiezing en toch. Alleen dat naderen geliefde. Dat is niet genoeg hoor. Nee echt niet. Als we gebracht worden op het erven der kerk. En we mogen naderen tot God. Is niet. Nee. Maar er komt een tijd in het leven dat dat volk wel genaderd is, getrokken wordt door de woestijnen des zeven, naar hem die eerst genaderd was. Zouden is dat genaderde woord dat wordt in betrekking gebracht, en gemeenschap met hem. Die in de eeuwigheid genaderd was. En als we dan daar komen. Door die weg van ontdekkende. Ontgrondende. Ontblotende genade. Dat de ziel komt op het vlakken des veld. En dat de erven der kerken niet kan helpen. En dat die naderen mag. Die gebracht worden door die eenzijdige bediening naar de genaderde. En dat is Christus in de raad des vreemdjes. En wat zegt David dan? uw Heil hem oor. Onderwaar God zich aan die zielen ontdekt. Heeft. Door een weg van recht en gerechtigheid. En als dan die ziel er ligt, onder die rechtsbedieningen, der gerechtigheid, dan kan die stem niet gehoord Maar dan diegene die genaderd wordt, die nader voor zijn kerk, welzalig, die ga geëcht verkoord is. Die uit al het aard gedreven, doet naderen tot de genaderde. En dan komt God in zijn eeuwige zoldaarslieven. Uit die eenzijdige bedieningen komt die Christus zich aan de zielen te openbaren. Als uit de hand des vaders. En wat zegt hij dan? Uw heil, vermoord. Ja, wonen in mij. En al de zielen dat beleven, Mijne naar die onzaggelijke Als we dat mogen belezen, dat we de door Christus bij den Vader mogen komen, in de rechtsonderhandeling en afhandeling, dan komt die stille lofzaam uit Sion uit dat hart van mij, die stille lofzaam uit tot u, tot u volgt des Heren, met die pomp Daar zou men u, o God, betalen. De gelofte dag bij dag ik kreeg Zou het nadere geliefde, dat is voor de gangen die God had met zijn kerk op haar. En dat moet nu aan deze zijde van het graf. Geleerd worden. Want wij kunnen niet met een traantje of met een gebedje naar de hemel mee echt. Er zal een rechtszaak in ons leven plaats moeten vinden. Want Sion wordt door recht verloren. En naar de wederkerende door de gerechtigheid van een ander omdat wij rechterloos zitten. Met de rechten op de bodem van de hel. Is er nog maar uit die eenzijdige God. Is er nog een Maar in een ander. En nu mijn geliefde te worden, Met de hulp des Heren. Hopen we in dit morgenuur. En zijn ogenblik stil te staan. En dat in het bijzonder ook voor de jonge mensen. Want we hebben het hier over vijf jonge meisjes. Dat waren vijftien eentjes. Vijf dochters. Die naderden. Die kwamen uit de woestijn des levens. En ze naderden. Maar hoe naderden nu die dochters? Die nadert in de nood der zielen. En met de hulpe des ijzen. Zouden we voor u willen ontsluiten die gans Die die dochters gingen maken. In het einde hun jonge leven. En daartoe kunnen we onze tekst vinden. In het 27 e kapiteltje. En daarvan het eerste vers. Waar we Gods woord en onze tekst al dus lezen. Toen naderde de dochter Salafiak. De zoon Heffer. De zoon Schilias. De zoon Magiers. De zoon Manasseh. Onder de geslachten Manasseh. De zoon van Jozef. En dit zijn de namen. Zijn er dochteren. Machla, Noah, Ochla en Milka en Terza. Tot zover. En dan zetten we boven onze tekst overdenking voor dit morgen uur toe. naderde. Toen de dochter van Soapio. en dan ten eerste. Een ootmoedige vraag. En ten tweede. Een genadig antwoord. Zoals in hier in onze tekst. Overdenking. Een ootmoedige vraag. En een genadig antwoord. Mijn hulpje. Deze geschiedenis. Die heeft voor ons ontzaglijk veel waarde. En waarom? Wel waarom hier kunnen we zien, op grondslag van vrije, soevereine genade, een rechteloos voort, recht verschaft wordt, maar dan in een ander. Een rechteloos voort, recht verschaft wordt in een ander. Waarom? Omdat in de grondslag van Adam. Dat zijn wij. Adam Zijn we allemaal verkeerd in een wezen staat. We zijn wezen. Zoals die dochters. En voor een wees was geen recht. Zo ze hadden geen recht. En dat kunnen we zien. En hoe komen ze dan? Die dochters. Waar zijn die vandaan gekomen? Die kwamen van het kerkelijke erf. Ze kwamen van het kerkelijke erf. Ze waren van het bondspoort. Ze hadden geworden door de woestijn. Ze werden dagelijks begenadigd. Ze kregen manna uit de hemel. Ze kregen water uit de rotsteen. Ze werden bij dag beschermd door de wolkenlom. En bij nacht door de vuurkolom. God had een ijzeren muur om hen heen getrokken. En ze werden geleid door wie? Door Moosje. al dat goed. Ze werden door Mozes geleid. Door de woestijnen des levens. Zomaar was dat volk, dat lag onder de wet. En dan zien we ze zwerven. Ene plaats na de andere. Het was 39 jaar geleden. Toen had dat volk van Israël had geprobeerd. Om binnen het jaar in Kanaan te zijn. Is dat een vreemde taal voor Gods kind? Als God de zon daar uit de wereld trekt. Dan denkt hij dat hij in een jaar tijd in het beloofde Kanaan is. En dat hij door alle stukken heen. Ja dat hij er doorheen vliegt. Maar bij Horma sloeg God dat volle terug. God sloeg dat volle terug. 39 jaren later, toen waren ze geland bij zitten, De laatste schakel voordat ze ingingen in het land der belofte. En hij zegt uw lieve wezen tot zijn kerk, al oh mijn woord, en betuig nu tegen mij, wat heb ik u gedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Gedenk dan eens, volk, wat ik gedaan heb, was zit hem af, tot heel hoog. toe. En waar komt dat voort uit? In de schuld. En laat ze voor de laatste schakel. 600.000 mannen, waren reeds in de woestijn begraven. Want dan woestijn was één groot groot. En daar liepen nu die dochtertjes tussen dat leger wandelde ze mee. Zo ze waren onder deze. Ze waren onder de bedieningen, God. En ze hadden blijven zwerven. Ja, zeker. Een mens blijft zwerven tot op zijn dood. Waarom? Daar moest wat plaatsvinden bij die dochters. En die dochters hadden daar helemaal geen lust in. Want het optrekken met Gods volk, het leven met Gods volk, in aangenaamheid der zielen, de wereld vaarwel, de keuze om met de voort te leven, uit de wereld gekomen, een afgezonderd voort, ja, bij tijden en ogenblikken hadden ze wel eens het mannaar mogen smaken. Als de Heer zielen de zielen nog eens optrok. Uit het stodder aarde en toch. Daar stonden ze nu bij de laatste schakel. Bij het klimmen der jaren. En dan moeten ze geen boren voor mijn ziel. En geen pas voor de hemel. Veel meegemaakt met de kerken God. Veel ervaren van die God, van dat volk. Ja, ze waren zelfs onder de boog, onder de verbondsbediening van Sinaï. En Mozes, de man God. Die leidde dat voort Ja door de woestijnen. der wezen. En toch. Zitten. Daar moesten ze leven. De laatste schaaf. Kennen wij wat van dat leven? Van dat meezwerven met Gods kinderen. Van die vereniging. Met Gods kinderen. Van de liefde tot Gods kinderen. Van het einde uit de hand God. Waar krijgt dan volk nu kennis aan? He? Waar krijgt dan volk nu kennis van? Van een zorgend God. Maar een zorgend God is nog geen bevredigd. Zo ze kregen kennis aan hun zorgen, onderhouden. God, in de woestijnen des levens, maar wij zitten, wat gebeurde daar, daar lag God dat leger stil. En de Jordaan, die was tot als een behoorlijk en dan moesten ze nu over. Eeuwig onmogelijk Hoe zal dat toch moeten Ja volk van God Hoe zal dat toch moeten Bij een volle Jordaan En een zwijgend God En een rustend leger En daar lacht de ziel In de woestijnen De leven Maar wat gebeurde daar Daar moest wat gebeuren Want er staat in ons tekst Toen daar lag wat voor. Wat was er gebeurd? Wel. Baalak de koning der Malabieten Toen die hoorde dat het volk van Israël in aantocht was. Toen heeft hij een goddeloos ding gedaan. Hij huurde Biljam de vloekprofeet. En toen kwam William, de zoon van Beor, En dan kan je dat lezen in die vorige kapitelen. En dan keek hij over dat volk. En dan offerde hij de volk. En wat zag William dan? Die zag een machtig voor. Machtig voor. Nee, zegt William, We moeten een andere plaats opzoeken. Ten tweede male in de flank van dat leven. Misschien is er wel een zwakke plek in dat leven. En dan moest hij dat volk vloeken. Maar hij mocht het niet vloeken. Nee, want daar stond God voor is. Denk erom des heren dat het het de nette nauw gespannen wordt. Houd dat altijd maar vast. Ze kijk altijd naar die zwakke plek. En wat zag die William dan? Een machtig volk. Balak was benauwd van dat volk. Want het was zulke een almachtig god. En dan zulke sterk volk. In de woestijn gereed. In de woestijn opgevoed. Daar kon Balak niet tegen. Nogmaals gekeken. Heen. geen plaats onverdacht dat Biljam kon zeggen daar kan je ze aanvallen en hij kon ze ook niet vervloeken zo heeft hij Biljam aan huis gestuurd want er had die, die was toch waardeloos dat zijn die netten die de wereld spant voor Gods kinderen nooit in zo'n netje gelopen dan ben je nog nooit ver van huis geweest. Dus dat zeg ik je wel vertellen. Want kijk, de duivel die spant die net is, Dat volk moest vallen. Waarom? Omdat hij de Christus in de lenden droeg. Waarom moet Gods volk vallen? Waarom spant de duivel Gods volk die snaren? Weet je waarom? Dat ze Gods volk, weet je waarom? Omdat ze die Christus in de zielen dragen. En dat wil de duivel verdienen, Ten koste van zijn kind. Die is die net. Die werd er gespannen. Maar wat gebeurde er? Hij zegende dat volk. William. Wat deed hij toen? Toen had hij die koning een goddeloze raad. Hij zei: weet je wat je doet, man? Je moet dat volk uitlokken. Waarheen? doet dienst en hoererij. Een goddeloze raad. Een vervloekte biljoen En hij deed het. Hij ging een feest maken in Moab. En er werd gegeten en gedronken. En deze lieten de bogen zich voor de God Kamos. Wat deden ze daarmee? Dan brachten ze zich onder de wet. Gij zult geen andere goden. Onder de God Kamos. En daar boven ze zich. Allemaal jonge jongens. Allemaal jongens van jonge leeftijd. Jonge mannen. En toen met de meisjes van de Moabies. In de Welles wegzien wat zegt dan de dichter? Mijn zielaar denk. Met heilig ben. Ja, daar leert God volk toch van. Hoe God met majesteit bekleed zijn wet op ons, heeft gegeven. Maar hij deze woord oor. en daar komt de wet. En daar kwam God in zijn weg. En wat was er toen? Een vertorend God. Zijn er denk ik? Want wij kunnen wel een stuk goedsdienst bezitten. Maar daar komen we wel mee om hoor. Dat zullen we zo zien. En wat gebeurde er? Pinias, die kwam in een hoerenwinkel. En die doorstak die hoer. En die andere man. En de plaag hield op. Want Pinias die kreeg licht. En Pinias die kreeg betrekking maar op. de duurde Op de duurde op de deur van Gods rechtvaardigheid. En toen Phineas betrekking kreeg. Op de deur van Gods. Toen stopte de plaag. Waarom? Omdat de duivel met al zijn aanslagen. Die kon het niet zo ver krijgen. Dat god zijn belofte zou verbreken. Nee, nooit. En tenminste. Nee, nooit. En dat is nu de troost voor Gods arme volk. Hoe diep zou vallen kunnen. En hoe hard zou ze vallen moeten. Maar die belofte Gods, die zal niet tot in de eeuwige eeuw, Nooit de waarom? waarom. is is gekomen die belofte. Uit de eeuwige wezen de zijn zijn kerk. In de mededeelbaarheid zijn de eind En in het ondergaan van de van de eind Wat gebeurde 24.000 doden. 24.000 jonge mannen. Er waren 24.000 vrouwen En toen. was geen gezin of ze waren kinderen verloren. 24.000. En toen. toen vergaderde zich het volk, en was staat er dan, en ze weende zeer, ze weende zeer, bij 24.000 graden. God roept door, ja God roept door in het leven van zijn kind en toen. Toen ging Mozes opdracht om het land te verdelen. En toen Mozes het land ging verdelen, toen naderde de dochter van Salatio. Hier heb je de hand. Dat is de grond. Want was ze tegen Mozes. Was zijde ze? Ze stonden voor het aangezicht van Mozes. En voor het aangezicht Eliezer der Priester. En voor het aangezicht der overste des volks. En de ganse vergadering. Hoe stonden die kinderen daar niet? Die stonden bij een wenend voor. Vanwege de gerechtshandelingen nog uit dat een ogenblik voor. En hij staat er zo, aan de deuren de tenten samen. En zij stonden voor het aankomen. Allemaal. En zag al het ongerie. Waarom? Meegezworven met het toe. Het manna gegeten van de tafel des heen. Het bloed gedronken uit de beker der damdruiken. Met een zorgend God in kennis gekregen. Met een bewarend God door het leven gebroken. En toch. Kanaan niet Kanan niet winnen. 24.000 violaar die ook mee gewandeld hadden. Ja die ook van mannen gegeten hadden. 24.000 die ook het avondmaal gesmaakt hadden. En toch. kan er niet winnen. Omdat moet dat want well, nu loopt de kerk vast. De the is loopt nooit vast. En toen, toen like werd de buik verdeeld. En toen het land verdeeld to werd, toen viel voor die dochters de buik open. Want toen de. land verdeeld werd onder de stammen, toen to hadden zij geen erfenis. Zo so wat moesten die dochters achterblijven in een huilende wildernis, sterven in de woestijnen des levens want het manna dat zou op gaan houden of dag je soms dat de God het onverschillig is met wie die gaat erven Nee, maar raf dat niet en wat deed je uit de nood der zielen, waar gaat dan de ziel heen, waar gaat die heen naar een rechtvaardig Daar vlucht de ziel he? Want die ziel heeft geen zin om te sterven in de woestijn. Maar nu gaan ze er naartoe. En nu kwamen ze daar nu als rechtelozen. Want ze hadden geen recht. Hebben we daar wel eens wat van beleefd? Dat met alles wat we beleefd hebben in ons leven. Dat al de geen dingen die we meegemaakt hebben. De eindgangen, de ingangen. En toch kan dan niet binnen, waarom? Omdat de dijk werd uitgedeeld, het land werd verdeeld en toen, toen hadden ze geen herfdeel. Ja, maar dat is nou toch niet zo moeilijk. Want ze zou zeggen, als er 600.000 doortrekken, dan zou je zeggen, die zes meisjes die schuiven er maar tussen hoor. Schuiven ze maar tussen. Want als je bij de Jordaan komt, dan zal die heus niet zeggen, daar mag je niet over hoor. Nee, maar zo barmhartig is God wel. Dan toch maar door de Jordaan heen. En dan? En dan gemeente. Want dan hadden ze geen erfdeel. Al zouden ze door de Jordaan komen. Geen erfdeel. Waar moeten ze dan heen? Ze hebben niks. Nee, natuurlijk niet. Want ze hebben geen paspoort voor de hemel. Zo wat gebeurde er. Bij de verdeling van het land viel de breuk open. En dat is een hand die God met zijn volk houdt. Want ze wel een zorgend God leren kennen, maar ze moeten een reddend God leren kennen, dat is Christus. En dat kon niet. En dat stond Ga Gingen ze nu heen in de wanhoop naar de golf? Nee. Kreeg ze nu zeggen, oh, ja, ik heb het wel gehoord en geloofd en we zullen wel zien. Nee, want op dat misschienje konden ze het ook niet maken. Want er stonden 24.000 gafels. God is rechtbaar. En zijn oordeelers. Op de allerbeste weg. En daar stonden ze. En was zij ze? Onze vader is gestorven in de woestijn. En hij is niet geweest in het midden der vergaderingen dangene die zich tegen de heer vergaderde. Dat was hij niet bijgelegd. Zou die man als zijn eigen niet uitgelijkt. Maar en in de vergaderingen van koren, maar. O, oh, dat maar. Hij is in zijn zonde gestorven. En hij had geen zoon. En dat was het sluitstuk van hun leven. Maar vader was een amorie. Nee. Mijn vader was een Adam niet. En een broeder heb ik niet. En rechten zijn er niet. En een toekomst is er niet. En der kan Als rechteloos. Dan brengt God de ziel in de ste persoon. Het is niet alleen dit kwaad dat er op de Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Ja, mijn zoon bemaakt mij. Voorwerp van het oren. Veel van het uren. Van mij om dat. Wat gebeurt er dan in de ziel? Dan brengt God de ziel bij zijn grond. En waar is dat in het paradijs? Toen werden die dochters geleid in de afkomst. Wel uit God de zon daar is een afkomst in het paradijs. En daar stond. En toen die oude moeder gevraagd. Geef ons. Geef ons een herfdeel. Tenmidden onze broeders. En ze kwamen daarmee mee bij jou. Waarom zouden onze vaders naam uit het midden zijn geslacht worden weggenomen? Omdat hij geen zoon heeft. Ja, daar heb ik. Daar heb ik. De rechtsonderhandelingen. Omdat hij geen zoon heeft. Geef ons een is een In het midden, onze broeders. Oh, die ziel waar ik nou heb. Dan komt de ziel, die komt op het vlakken des. Want dan krijgt de ziel direct met God te doen. Want zo goestdienst hebt hij niet. En zijn uitgangen zijn er niet. En in herfde krijgt hij niet. En rechten hebt hij niet. En zijn afkomst, die verdoemt. En waar moet hij dan heen? Tot u alleen. En dan gaat hij dan heen? Oh. Dan ligt u de ziel. En als nu de Heer gezegd op nee, wat dan? Sterven in de levenswoestijn. Sterven, God hem nee gezegd. Maar geen wond en herfdeel. En Mozes. Ja, wat deed Mozes? Mozes bracht daar een rechtszaak voor het aangezicht des Wat hadden die dochters nu gedacht? Wat hadden die dochters nu gedacht? Weet je wat ze gedacht hadden? Dat denk al Gods woord. Dat Mozes de, de zaken op kolossie. Ze hebben het van de wet verwacht. En nu allemaal hebben ze niet met de wet omgegaan? Want hebben ze niet met de wet gevrijd? Gods kinderen. Want ze verwachten het van de wet. Maar de wet maakt niet aan. Mozes kon die dochters geen erfdeel tegen. En Mozes, de wet, die had reeds vele zaken opgelost. In het recht. Ja, natuurlijk. Want daar is de wet voor. Maar hij had geen recht. Kan je het begrijpen? Die Mozes, die kon de zaken oplossen tussen twee partijen. Als er een rechtspartij was. Maar zij hadden geen recht. Dus Mozes kon het niet oplossen. Wat deed hij toen? Mozes, die bracht het bij de Heer. En de Heer sprak tot Mozes. Zeg maar. Daar heb je nu de hand. Waar ging Mozes nu naartoe? Die ging boven het altaar. Boven het verzoende. Die zwijgende weg. En daar is Mozes nu het beeld. Van die gezegende middelaar. Des betere verbonden. Want die heeft daar aan dat boek. En schande houdt van Gogotas. Toen heeft hij daar die rechteloze kerk. Die heeft hij meegenomen. In het rechthuis zijn vaders. En heeft hij die kerk meegenomen in zijn zaak. Van die rechteloze kerk die een Adam verloor daar in die gruwelijke duisternis, daar heeft hij zijn kerk meegenomen. In de dood en door de dood en uit de dood. Hier is Mozes het beeld van Christus. Ja, die grotere voorganger, die grotere middelaars, des betere ons. En die nam de kerken mee. Ja, die kerk die daar loopt in de woestijnen des levens. Met geen uitgang en geen rechten. Die heeft hij als die rechteloze. Heeft hij voor die kerk een recht aangekocht. Dan heeft hij voor die recht, voor die kerk, een recht aangebracht. Daarom ligt de kerke gods. Die ligt in Christus. Verzegeld. Ja, tot in de dag der daad. Daar ligt hij vereen. Want die heeft hem gekocht. Met zijn dierbaar bloed. Een recht. En even daar ging die grote voorbidden. Ja, die grote doorbreken. oudste broeder. En de vader van zijn kerk. Daar ging die in. In het minst Met de zaak. Van een rechteloze kerk. Een rechteloze kerk. En wat kreeg hij dan voor een antwoord? Want er komen maar een tweede puntje. en een genade rond. De dochteren van Salaf, die ook spreken. De heren zijn niet ze hebben recht, maar ze spreken recht. Zo ze zijn eerlijk voor God. Als ze rechteloos in het recht. Ze doodvonnis omhouden. Daar trof die borgen in, die meerdere moedjes. Geef en hun op. op, grond voor hen. Wat zegt hij hier? Hij zult haar handselig geven een en bezitten. En hun erfenis, is. En midden broeder en haar vaders. En hij zult hun erfenis, haar vaders op haar doen komen. En dit zal zijn in een zettingen nee, Wat kregen ze? Nu kregen een rechteloos vol Op grond van recht. En recht op erfenis. En een beschreven erfenis. Een beschreven, ja. Een beschreven erfenis. Want ze. Het zal zijn een inzetting in Israël. voor het Over de vlakte des velds. Voor de Jordaan des velds. En beschreven recht. Waar krijg nu die ziel mee te doen? Waar? Met een intredende Mozes neem. Met een dienend God. En een druppend heiligdom. Als een rechteloos volk. Op grond van recht werden ze bediend uit God. Waar kreeg die dan? Uit die eeuwige soevereine godsgedachte. Ga God zijn kerk bedienen. Uit die eeuwige liefde de des Vaders. In Christus Jezus. De oudste broeder. Een bedienend God. Uit een druppend heiligdom. Om die dochters. Wederom in het erfdeel. Terug te brengen ik in de zoete gunst en de zalige gemeenschap van lieve God en koning. Denk er toch eens om gemeente. Mijn dat van de eeuwigheid. Een rechteloze Adam. In de woestijnen des wevens. Op grond van recht. Een erfenis in een ander. En dat is noodzakelijk. En dat gunnen jullie allemaal van dit. En ook die jonge mensen. Ook die dochters. Die vijf dochters. Die hadden geen lust om in de wereld te blijven. En toen kregen ze een beschreven recht. En van wie kregen ze dat? Van de eigenaar van Kanaan. En wie was dat? Dat van God. Zo ze kregen een beschreven recht. Van de eigenaar van het hemels Kanaan. Een beschreven recht. En ze hadden geen broeders, nee. Maar toen werd Christus hun oudste broeder. Zo ze kregen als erfwachters van de hel. Een erfenis. Ten midden van het broeders. In het land der beloften. In het kanaal der rusten. Dan krijgt de ziel. Die krijgt een andere van. Let maar op. Zo. Ze kregen naar recht. Maar, ze lagen nog stil in de woestijn op Denkeren. En daar hebben die dochters zich teruggetrokken, weer tussen het volk. Met een toezegging van het recht. Met een toezegging van de erfenis. Op grond van recht. En toch. Geen land. Want wat lezen we nu? Mozes, die ging die die kindertjes meedelen. En wat gebeurde er toen? Toen kreeg de ziel, die een andere uitgang. Wat gebeurde er? Die mededelende Mozes, die moest gaan sterven. Nu hadden die dochters en nu leeft Gods volk, want het is bevindelijk. Gods volk leeft in die toestand in de gestaltelijk gemoed. Zo we hier met de gestalte te, te doen in het leven van Gods kinderen. Zo het is hier een gestaltelijke gang. In het gemoedsleven? Tot dan God die zou die gang afsnijden. En dan wordt het een afgesneden zaak. En dan krijgt hij de gang uit het geloofsleven. Nu moesten die dochters gaan leven op ter geloof. En hoe is dat gegaan? Ja hopeloos natuurlijk. Dat kan je wel begrijpen. Want dat geloof. Dat werd direct al beproefd. Ze hadden de belofte. Ze hadden toch de toezegging. Maar Mozes brengt de kerk niet binnen. Zo moesten ze nu. Nu moesten ze van de wet los. En dat deed God zijn volop ook. Die wet is een tuchtmeester tot Christus. Maar als die Christus aan de ziel openbaart, ontdekt en ingeplaatst is. Dan hebben ze die wet niet meer nodig als tuchtmeester. Oh zegt of bij uw gebouw volbracht. Zijn. Gena o hoge En door geloof in Christus kracht. Om die te doen. Uit dankbaarheid en andere grond. Om die te doen. Uit dankbaarheid en andere grond. De geloofsgang van de ziel van Christus naar de vader. En wat gebeurde er? Mozes ging sterven. En zij lagen voor zitten. En dat Mozes niet binnen mocht. Dat was de schok van de Israëliërs. Mozes zegt de heren, Je kan het hier lezen. van opdracht. Dat Mozes moest Jozua. Dat is Christus. Want die brengt de kerk weer Denk roep. En dan moest Mozes te dood. Dat is ook wat. Dus zou Mozes wel gezegd heb ik. Dat is ook wat. Dat is nou jullie schuld dat ik daar nou niet mag. En ik hoop maar dat God het op je wil. Maar dat zegt hij niet. Nee. Mozes zou de andere ziel schang als Biljam. Biljam. Die zag een almachtig God. En een machtig volk. Benauwd. Er werd er benauwd van. De volk van Israël. En wat zag Mozes? Die ging ook naar volk volk. Ja die oude leider. Die keek nog eenmaal om. Het de mens Wie zagen zich geblonken. Van de rabijheid gods. Die middelaar. Des oude verbond. Hij keek eenmaal om. En wat zag hij toen? Wat zei hij toen? Mozes. Het staat in nummer 33. Wat staat er? Wel gelukzalig zijt gij, O Israël. Wie is een volk gelijk gij? Verlost door de neer, uw schild en uw wapen. Al was dat Mozes. Hij zag een machteloos volk, maar een almachtig God. Hij zag een trouweloos volk, maar een eeuwig getrouw God. Hij zag een waardeloos volk in zichzelf. Maar voor God zoveel waarde. Want het was zijn kinderen, zijn bondsvolk. Zo zag Mozes de kind. En Biliam, die zag hem een beetje anders. Kijk, dat is nu de goos. Zo kijkt de goos niet op Gods kind. Om netten te spannen, om dat kind als het kan van het leven te beroven. Dat probeer ik En hoe zag God nu zijn kind. Mozes. Als een machteloos voelt. Maar. Een almachtig voelt. zal gelukzaam. Zijn gij o Israël. Wie is een volk gelijkheid. Machteloos. Maar als een los de, de een. De een ja, daar volzaal, De Almacht. Daar ligt de kerk. Hier ligt het harte gods des En daar ligt het gestrengeld gevolk. Ja, dat kan de helder niet uitkrijgen hoor. Nee, echt niet. Al proberen is het wel. Maar het zal ze toch nooit gelukken. Maar wat gebeurde er? Daar kwam Jozua naar voren. En toen zijn er twee dingen gebeurd in het leven van die dochter. Er zijn twee dingen gebeurd in het leven van die dochter. Ten eerste hield het manna, dat hield op. Het manna hield op. Dat wordt benauwd, want dat was zongerlijn. Dat was nog sterker. En het volk kreeg opdracht om zich op te stellen. Waarachter? Achter de arken van dat eeuwige verbond. En dat ging door. In de woestijnen des levens werden de tenten opgerold en de kinderen aan de moedersrokken opstellen zes breed. En daar ging de arke gods, een adembenemend gezicht. Zou nu die ark, van binnen hoor, zou nu die ark het water der Jordaan kunnen scheuren? Zou dat kunnen? Kan je geloof. Daar heb je de ziel in geloven. Nu moest hij door de Jordaanen de dus En dan geloof. En waar was dat op gericht? Op die ark. Hou dat nu eens vast hoor. Op die ark. Want daar gingen de priesters. Er was 2000 ellen tussen de ark en het volk. En de Jordaan was vol. Tot aan zijn borders toe. Daar kon niemand door. en wilde rivier. En daar moest dat volk heen. Hou vast dan wel? En toen waren ze 2000 voet voor het volk. En daar stond het voor. Voor een heer, voor een volle En daar konden ze niet door. Daar stonden ze zes brengen. En daar stonden ook die dochters. Daar stonden ook die dochters met een beloftetje van het deel in de hand. Maar ze hadden het nog niet hoor. Kijk, dat is toen die belofte die, die God geschonken had in het heetst gevaar. Toen alles omviel, had God zich over die kinderen ontfermd. En daar stonden ze. Voor de dood Jordaan vol me laten. Zou, zou het kunnen. Ik nu gaat geloven. Dat kan toch nou niet te veel verwachten. En daar gingen de, op de, de levieten. Met hun voeten in de dood. En dat waren de leraars die niet Die moesten zelf in de dood gaan. En toen ze de voeten in het water zetten. Toen ging het water van Adam. Tot de Zoutzee toe. En toen. Toen kon dat volk zingen. God baande. Ja door de woesten waren. En de brede stroom. onze pad. En toen. Toen is dat natuurlijk allemaal wel zingen in de regenwetter. Nee, echt niet. Weet je waarom? Toen de ark in de Jordaan kwam, ging die de diepte niet. En toen, toen zagen ze de ark niet meer. En wat moeten ze dan ook, Dan moet het op het naakte geloof. Op het naakte geloof de rivieren de dood zien. En toen ze midden in de dood kwamen, daar stond de ark. Pijl. Midden in de Jordaan. In de Jordaan het is doods. En daar ging het voort, De diepte in. In de nacht des doods. Maar midden in die dood staat Christus. Want die is borg voor zijn kerk. En wie zijn er nu door de Jordaan gegaan? Dat is een zeer voornaam stuk. In het leven der genade. Er de zijn er door gegaan. Die des moeders borsten zo die hebben niet kunnen lopen, kleine baby's. Die zijn door die Jordaan de doodsgroeien. Daar zijn er bij geweest, die hebben de moeders rokken gegrepen vanwege dat stijgerende water. En toch. En toch. toen ze binnen de Jordaan kwamen, daar stonden de Levieten. Oh, wat zal dat toch voor Gods kinderen meevolgen? Midden in de dood, En daar stonden we niet. in. Toen hebben die kleine kindertjes gekeken. En ze zijn er doorgegaan. Die op de stok moesten buigen. Maar. Er is geen ene dode doorgegaan. Neem dat nu eens bij naar huis gemeente. Geen ene dode. Niet één. Want die meter zacht in de woestijn het is leven. Alles wat door de Jordaan ging. Dat leefde. En hoe klein of groot, werden van die woudbaan deelgenoten. En er gingen ze. En toen de laatste door de Jordaanen was, toen moesten de twaalf stenen opgericht worden in de Jordaanen. Waarom? De Heer zegt dat het nageslag kan zeggen, daar, daar. Ja, daar heeft hop. Ons droogvoets doorgooien. Zijn hier nog van die steentjes in Borneville? Wat God gedaan heeft aan dat kind van hem. Aan onze vader en onze moeder. Ja die grote gods schijnen. Dat we daarop terug kunnen blikken. In die Jordaanen des doods en des levens. Die herdenkingssteen. Staan die er nog? Wat God geweest is. En wat die tot in de eeuwigheid zijn. En toen ze door de Jordaanen de dood waren. toen ging de Jordaan als gisteren hier. Waarom? Omdat de kerken Gods waar de kerken Gods doorgaan, dan komt de godsdienst niet door. Gisteren hier, in zijn oude gang als in de loop Maar voor de kerken Gods geen debat, 1 twee en 0. Toen heeft de kerk gezond. Op baande door. De woesten waren. En brede stromen onze pop. En daar waren die wij rechteloze dochters niet over. Zo, ze kregen een recht. Maar ze hadden geen recht. Maar ze kregen een recht op grond van recht. En dat in een ander. Want Sion wordt door recht verlost. Daar heeft de kerk van gezond. Wat we nu een ogenblik samen willen doen, uit de 66e derde zonden, en daar een de derde en een de vierde vers. Op baande de door de woestenbar en brede stromen onze pad. Daar is zijn lof op stem en snaren. Nadat hij ons beveiligt. Hij zal eeuw uit eeuw in de regering. Zijn al verhaakte tijden doen. Hij zal dat volgen verneer. Hij keert een trots ontwerpen om. Loof, loof, de eer de lege scharen. O volk en losman. Hij wil ons in het leven scharen. Ons hoeden op de stijlste voor wankelen onze voetbedreiging, ga je dus voor een tijd bedroef. En ons zal door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Het derde en het vierde vers van de 66ste persoon. <coughs> man Gods heeft ons voortgesteld toren bij zegen, genade en bloed. Maar hij kon het nooit verder brengen als de voorstelling der zaken. Als de middelaar van dat oude verbond heeft hij de weg Gods ontvangen. want die gezegende mannen wil die op grond van recht en rechteloos volk het recht kon verschaffen, die is gekomen onder de wet, geworden uit de vrouw, geworden onder de wet, omdat dat arme volk van God dat onder de wet licht verlost zou worden van de wet, en wederom aangenomen tot kinderen grote zaken, Wordt hier beschreven toren en uitsloek. Maar op die eeuwige ontverming des vaders. Mijn de gewicht En nu gaan we zo uit onze gedachten naar deze familie. We hebben deze reken geliefde zuster te graven moeten dragen O, oh, daar is het weer ervaren. Dat God zal moeten ontsluiten. Als u die hevig toesluit. En wij zijn nog in het land der leven. En nu hebben we het nog mogen horen morgen Een rechteloos volk. Geen erfenis in kanon en toch. Een recht op grond van recht. Als een verloren adem. Mogen de heren nog gedenken. En die wegen aan je hart nog heilen. En die open, die open gevallen plaatsen. Dat je met liefde bij elkaar mocht zijn. Die opengevallen plaats geliefd is. Met zichzelf nog eens vervullen. Dan zou ze roem nog eens opklimmen uit het stof. Omdat er waar het is de mens gezet. Heemal besterven. Maar dan die erfen Op grond van het. Want het was een beschreven erfen. Door de eigenaar van Kanon. En toen werd Christus hun oudste broeder. Want nu de brug. Wat was nu de brug. En al die dochters huwden. En ze baarden zonen en dochters. Dat is de brug. Ja, dat is de brug. Want ze zullen al tweelingen worden. We zien dat ik echt beloos voor. Wat leggen er toch een lieve gang in. in Wat leggen er toch een lieve gang in dat woord van God. Voor een reddeloos mens. Niet voor een goosdienstig mens. Want er staat er echt niks in. Nee, niets. Maar dan hoop ik één ding, gemeente. Dat we allemaal, daar sluit ik mezelf ook bij. Dat we er allemaal doorheen mogen zakken. Door onze goosdienst. Om onze een rechterloos In de dal vanavond. In de dal vanavond. Want de kerk moet naar huis geleden. We moeten naar huis. En nu kon Jacob. Kom met Pniel kanonieding. Houd dat is eens vast geleden. Het is groot om een Pniel te beleven. Zeker. Maar we kunnen er Kana niet mee binnen. Daar moest een pnie al komen. Met betal kon die Kana niet binnen. Daar moest een pnie al komen. Wat? Daar moest Jacob ondergaan. En het werd hem zeer bang. En toen kon hij dat wel op land weer in. En de verloren zoon. Die werd die wisselkleder omgehangen. Buiten de deur. Niet in het huis. Nee voor het huis. Anders was er geen binnenkomen. Zo onze betels, moet Moeten peniels worden. Maar het is al zo'n eeuwig godswonder. Als we het betel mogen beleven. Want God zal zeker die zaak volgen. Daarom roept God zijn volk toe. In de onderhandelingen der ziel, tussen Bethel en pnieuw zit stil aan mijn doel. Want die man zo niet rust. Nee, hij zo niet rust. Totdat de rechteloos volk een recht heeft ontvangen. Tegen de op grond van het adamieten, gods kinderen en de godswonden. Het die eenzijdige soevereine godsbediening. En nu kan het niet. Het kan nog gaan eten. Dat mag ik niet preken. Nee dat moet ik je preken. Waarom? Omdat wij de gang naar boven hebben afgesloten. Maar de zielen krijg te doen. Met een dienend god. En een druppend doen. En dan kunnen we ze halen worden. En het eenzijdige. En het soevereine. Van die eeuwige liefde God, Of dat is soms. Dan wij meer liefde hadden als God. daar we je wel goed op huis. Want de liefde gods. Die zal de eeuwigheid verdragen. Wij kennen geen liefde. Onze diepste liefde. Dat is niet maar toegenegenheid. Maar God haar Van eeuwig omdat de deugd Gods is lief. Maar daartegenover staat mijn onbekeerde medereiziger, Dat diezelfde wezens God zijn deugd is toren. En als we hij eeuwigheid in moeten. O mijn mederijzer. Dan was het beter dat je de muren van dit kerkgebouw te kon. Want dat zal wat wij. Geen God voor je ziel En geen borg voor je ziel. Dat zal wat wezen. Maar we zijn nog in het heide dergenaam. En mocht al de roepstemmen die steeds tot ons komen. Nu weer van deze bedroefde familie. Mocht al die roepstemmen eens aan ons hart geheiligd worden. Op weg reizen naar die ontzaglijke eentje, jonge mensen. Er waren vijf jonge meisjes die de lust der zonden. niet konden opwegen tegen de lust om bij hun broederen te zijn. Die mochten de keuze doen, liever kwalijk behandeld met het volk van God, dan voor een tijd lang de schatten van Egypte. De Heer is, is er nog, de mogelijkheid is er nog. Och, mocht het een Heere behagen, op je arme zielen neder te zien. Eer dat besluitbaar, want we zullen God moeten leren kennen, aan deze zijde van het graf. Denk er niet, geen onbekende God te zien. Nee, dat zal hier moeten gaan. Die meisjes, de dochteren van Selatio, die hadden alles tegen. Alles. Die hadden nu niets wat voor de pleiten kon. Zelfs mogen ze niet. Nee, zegt de maar ze spreken En dan zegt God, geef hun En dat was op grond van in die de Emmanuel. Die borgen van dat betere verbond. En dan zullen wij de dood zuren. Ja, die Ordanen des doods. Die zullen van elkander gaan. Want God te doen. De woestema. En de brede stroom ontstappen. Daarin zijn we op mijn stemmen slagen. Ja, daar zal de kerk eeuwig God voor nodig hebben. Om daarvoor te danken. Voor die ontzaggelijke zaal. Nooit te doorgronden. Nooit uit te leiden. Die zaal. Op grond van Gaat de kerk zien om. Ga Grond van En ze zouden ook die binnen willen buiten. Nee. Dat wil we al onze erbij. blijven. Ja. Dan gaat de mens met al zijn eer die daalt in de groepen der verteringen. En er is zijn goosdienst bij. En er is zijn uitgangen zijn erbij. En misschien zijn kleren ook nog. Zij is nooit vergeten, kind? En zo allemaal God met zijn volk op aan. Een naakte zonder. Maar. Eenmaal. En we gaan eindigen. Maar eenmaal toen Christus. Ingelijk waardoor het sterven. Toen heeft hij kunnen zeggen met de dichter. Ontsluit, ontsluit voor mijn misreedigd. Ja, de poorten der gerechtigheid. En door deze zal ik binnentreden. En de loon van uw majesteit. En nu de kerk. Achter Christus En wie waren dat? En keupel van Etybouze. En, en de jakel. En over spijnige gedaan. En is en Abraham en ons gaan ze ontsluit, ontsluit voor mijn is gereed. ja de poorten der gerechtigheid en door deze zal ik binnen treten de beloof uw majesteit mocht de God genade ons gedenken in zijn lieve gunst en goedheid om Christus Amen. Heerlijk. is dus aan de morgen van deze nieuwe lieve dag. Op een heel andere maal tot u mogen naden. Mogen leren, de mobijl, der Heer, de te gedenken. Met heil te vred in ons midden. Deze arme woorden de in onze zielen komen te heilen. En het doet en o weer alles wat niet was, maar de reinheid Uw schijfde. voor dat genade vergeet, maar nog het nog zijn tot bemoedering. Ondersteuning van Uw arme volk op aarde, hier oor Ook het part dat degene die nog vrij eigen rekening rijd. Heer wil wel ga je op ons neerzien. In gunst van boven Om Christus. Amen. <tie> Onze slotzang zij voor dit morgen uur uit de 138ste derde salm. wij noemen die de salm 138 en daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God Aan hem gewijd. Van zere wezen, want groot is Zijn eerlijkheid, zijne majesteit ten top zijn. Hij slaat ons schoon aan einde oog op hen uit oog, die nederig knielen, maar ziet van warm met gramstap aan, de edelen aan, de trotse zielen, de derde van de 138 ste